Zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die vier mensen gegijzeld heeft in Ede. had meerdere messen bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. De man, een bekende van justitie. heeft de messen laten zien aan de slachtoffers. Vanochtend vroeg hield hij de mensen vast. in een café in het centrum. In de loop van de ochtend kwamen drie slachtoffers naar buiten. Rond de middag werd ook de verdachte aangehouden. Volgens het OM had hij ook een rugzak bij zich. Op dit moment wordt nog onderzocht wat daarin heeft gezeten. De politie was de hele ochtend met veel mensen en materieel aanwezig in Ede. Net als de brandweer en de explosieve opruimingsdienst. Uit voorzorg werden zo'n 150 woningen ontruimd. In het zuiden van Libanon zijn vier waarnemers van de VN-vredesmacht Unifil gewond geraakt bij een granaatinslag. Het zou gaan om een Australier, een Noor, een Chileen en een Libanees. De vier waren een paar kilometer van de Israëlische grens te voet op patrouille... en werden volgens persbureau Reuters mogelijk getroffen door een Israëlische luchtaanval. Unifil noemt het onacceptabel dat leden van een vredesmacht worden aangevallen. Israël ontkent dat het een Unifil patrouille heeft aangevallen. Het is klimaatactivisten van Extinction Rebellion niet gelukt opnieuw de snelweg A10 aan de zuidkant van Amsterdam te blokkeren. De lokale omroep AT5 meldt dat de politie met drie takelwagens vijf auto's heeft afgevoerd, waarmee activisten het verkeer stil wilden zetten, zodat het voor anderen veilig zou zijn om een deel van de weg te bezetten. Eind vorig jaar en eerder dit jaar slaagden activisten er wel in het verkeer op de A10 Zuid stil te leggen, ondanks een verbod van burgemeester Halsema op die demonstratie. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het westen soms wat regen. In het oosten schijnt zo nu en dan de zon. Daar kan het 19 graden worden. Morgen grotendeels droog, maar later in de middag wel regen. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 En fijn dat je luistert naar het leukste programma op je radio. Zandvoort voor jou. I've been phoning at night and morning. I heard you say, that I'm not home. Now you're confessing. Aan het begin van uh, Zandvoort, voor jou uh, gingen we terug naar de jaren 80 met uh, You and Louis en de nieuws. En If This Is It, nou dit is het zeker, want we zijn er uh, de komende vijf uur. Goedemiddag heren, welkom. Ja, Goedemiddag. Zo gezellig ja. he, met z'n drieën dit keer uh, ja, in ja, de studio. Ja, zo ja, is het anders hè? He? Ja, zeker. Ja. Ja, zee, jij bent een beetje vroeg uh, Fred. Ja. <laughs> Normaal beginnen wij natuurlijk wel uh, Richard hè, om uh, twee uur gaan met uh, entertainment View om vijf uur. Ja. Maar je hebt dit keer al heel veel artiesten meegenomen naar, uh, naar de studio tussen twee en vijf. Ja. Nou ja, om te beginnen natuurlijk om, uh, om uh, kwart voor drie uh, gaan we van start met de uh, Redan. Zangeres, actrice. Die, uh, die komt hier, uh, dus ja, haar verhaal hier uh, houden in, uh, in de studio. Ja, ze was een beetje slecht uh, bij stemmen. Ja, dus uh, ja. niet live. Dus helaas, uh, nee, uh, kon ze niet uh, live, want dat, uh, ja, dat zou geen gehoor zijn, dat begrijp ik. Zeker, maar we gaan wel uh, met te praten. We gaan in ieder geval met te praten. En uh, ja, we gaan natuurlijk ook eventjes bellen met uh, de nieuwe, uh, nou ja, de nieuwe Dries Roelvink zou ik zeggen. Maar de nieuwe single van Dries Roelvink. En uh, ja, en natuurlijk komt ook uh, Emil Baars uh, aan bod hier in de studio live. Die gaat uh, wat uh, nummertjes... Uh, ja, live zingen. Emiel is uh, eerder bij jou geweest, hè, ja, geloof ja, ik? Ja, klopt, ja. een ja, Aantal weken geleden inderdaad is hij uh, hier eigenlijk voor het eerst geweest. Ik had hem al veel eerder verwacht, eigenlijk. Maar goed, uh, hij is toch gekomen. <laughs> en uh, we gaan natuurlijk uh, ja, naar de neef uh, van Pierre van Doon om uh, vijf uur. Die komt hier ook uh, in de studio. En misschien dat hij ook nog wat, uh, wat live gaat doen. De neef van Carlos Ja, ja. En, uh, even kijken hoor. Uh, ja, nou ja. Daar ja we hadden eerst Joyce uh, Martens, maar uh, ja, die uh, zit daar ja. met een hernia. Of ja, uh, klopt. Uh, Joyce Martens is uh, getroffen door een uh, hernia. Tenminste nou, beterschap hernia als je uh, naar nou ja. luistert. Vanaf hier uh, inderdaad uh, beterschap. Zeker. Nou ja, verder hebben we ook een uh, Zandvoort op zaterdag aandeel, uh, Richard. Ja, zal ik je even uh, laten weten? Ja, graag. We hebben natuurlijk uh, Zandvoort Nieuws, zoals altijd... Uh, we beginnen zo met een interview met, uh, van Jaap Koper. En we hopen Robert Overdijk, uh, de, de directeur van het circuit, uh, bij de, aan de microfoon te krijgen. Ja, we hebben hem naar het circuit gestuurd. Dus uh, ik ben ook benieuwd. Ja, dat gaat dan over de, de Pitstraat. Uh, dan hebben we nog, uh, het, uh, nou, we nog wat evenementen hier en daar. Uh, Pit Report doen we om kwart voor vier vandaag. En dan om na vier hebben we Marco Termes. Die gaat weer een mooi gedicht uh, voorlezen. Ja, mooi stuk uh, pro Ja, en natuurlijk half vijf. En dat blijven we gewoon doen dier van de week. En dat zijn er in dit geval uh, twee katten. Maar die horen bij elkaar. Oké, okay, geen twee motten, maar twee katten. Oké, <laughs> <Yes. laughs> oké. Okay, okay. Nou, helemaal goed. Hebben we er zin in? Zeker, zeker, zeker. Zeker. Heb ja, ja, ja. Ja, zeker. waar is de glitterbol, uh, Fred? Ja, ja ik, ik ga zo wat pakken. Dan, uh, heel het goed, gaat heel wel. goed. Ja. Nee, ik had gezegd, uh, Fred, neem jij een uh, glitterbol mee. Maar uh, ja, die heb ik nog niet gezien. Zometeen komt die eraan. Meekijken www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. Tolleweg 10, ah, we zijn er tot 7 uur vanavond. Dan we gaan weer een uh, gezellige uitzending van Zandvoort voor jou maken. En uiteraard ook, ik uh, heb heel veel dance classics, uh, meegenomen, net als Fred. Waaronder ja. deze van uh, Colonel Abrams. Ja, ook weer zo'n geweldig single uit de jaren tachtig. Elton John en I'm Still Standing. Nou Richard, Zandvoort voor jou. Leuke editie weer met heel veel artiesten. Maar ja, uiteraard ook een Zandvoort op zaterdag tintje in deze uitzending. Dus we hebben af en toe nieuws. Zeker. Uh, we hebben een live interview erop. Uh, zoals je weet is er een nieuw pitgebouw op circuit Zandvoort. Ja, ik heb de video gezien. Ja, ja dat is uh, mooi hè. Zeker. Circuit Sandvoort ondergaat momenteel een ambitieuze transformatie in voorbereiding op de Formule 1 editie van 2024. En de meest opvallende ontwikkeling is de verlenging van de pitstraat en de uitbreiding van het aantal pitboxen. Nou, zullen we eens kijken of uh, Jaap uh, Robert uh, Overdijk uh, aan de microfoon heeft gekregen. Robert van Overdijk. Ja. Die staat naast mij en dat heeft te maken, want uh, ze zijn bezig met een behoorlijke verbouwing of beter gezegd een uit, kleine uitbreiding van het uh, pitcomplex, maar daarbovenop, en daar staan wij nu, voor de mensen die radio een beetje willen zien, op een ruimte die uitkijkt op de Tarzanbocht en meer. Uh, maar het doel van de uitbreiding uh, was natuurlijk een heel ander. Ja, jij noemt het een kleine uitbreiding van het pitcomplex. Ik vind dat we nogal een aardig gebouw hier aan het neerzetten zijn. Uh, nou, het doel was destijds, na de eerste race... dat de pitstraat iets verlengd moest worden. Ja. En dat we ons voor moesten bereiden op een elfde team. Nou, dat elfde team gaat er voorlopig niet komen. Uh, die verlenging van de pitstraat, nou, die hebben we inmiddels gerealiseerd. We hebben, uh, denk ik, een schitterend gebouw neergezet. Waar we en tijdens de Dutch Grand Prix gebruik van kunnen maken als pitboxen. Maar die we ook de rest van het jaar kunnen gebruiken... om de plannen die we natuurlijk al jaren roepen... om van het circuit Zandvoort een hele... ...iconische evenementenlocatie te maken... ...ook weer een volgende stap kunnen laten geven. Ja, want hoe belangrijk is die zakelijke markt? Ah, ik denk van essentieel belang. Uh, we zijn, ons DNA en onze heritage is natuurlijk autoracen. He, vanuit 1948, dus dat is, dat is waar we wereldberoemd mee zijn geworden. En inmiddels weer opnieuw zijn. Alleen, uh, je wil niet alleen maar afhankelijk zijn van hetgeen er gebeurt op de baan. Daar komt er ook gewoon moderne wetgeving aan. En je wil dus gewoon hier een bedrijf neerzetten wat meer is dan alleen maar een iconisch circuit. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je de zakelijke markt naar zo'n locatie weet te halen, profiteren wij daar niet alleen van als circuit, maar ik denk dat heel Zandvoort er dan, mee van, of dan van gaat profiteren. Ja. Dan weer terug naar het uh, sportieve verhaal, uh, want ja, uh, er zijn dus nu ook een aantal pitboxen die je dus moeiteloos kunt omtoveren tot een conferentieruimte, want dat heb je al eerder verteld. Ja. Uh, die ruimte die er dus nu bij komt... Ja, wat, wat gaat dat voor, voor ons als kijker bijvoorbeeld opleveren? Dat we dus niet meer iemand zien over een wielgun rijden? Ja, dat, dat is waar het ooit om begonnen is. Dat de stopafstand tussen de auto's groter kan zijn. Mm. Carlos Sainz reed in 2021 over een wielgun van het andere team heen. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren. Er is meer dan ruimte genoeg. We voldoen weer aan alle via normen qua lengte pitstraat met name stopafstand tussen de teams. Dus dat probleem is Opgelost. Uh, zes pitboxen erbij, dus er is ook gewoon veel meer ruimte voor de teams. Mm -hmm. Dus op dat vlak denk ik hebben we weer gewoon een hele mooie professionele stap gemaakt. Ja. Uh, hoe reageert uh, Londen, de FOM hierop? Uh, FOM uh, reageert altijd vrij enthousiast <lacht> op ons, zoals je ook aan de, de Promoter of the Year Award hebt kunnen zien. En die zijn natuurlijk blij dat we wederom deze grote investering. Uh, willen en durven te doen met het oog op de toekomst. Want nou, nogmaals, we zetten hier niet weer zomaar even iets neer. Dit kost gewoon weer miljoenen. Uh, maar dit brengt ook dit circuit weer gewoon in een volgende fase. En uh, is weer een hele mooie stap. Ja, uh, hoe zien die stappen er dan nu nog uit? Nou, als je kijkt naar de doorontwikkeling van het circuit, met dit gebouw erbij, met uh, vorig jaar de Champions Lounge op de Arie Luijendijkbocht, de DGP Lounge, hebben we hier inmiddels een bedrijf staan wat bijvoorbeeld voor de zakelijke markt uh, duizenden mensen tegelijkertijd, tegelijkertijd kan, uh, kan hosten. Uh, en dat is uniek. Uh, Zandvoort, of de directe omgeving van Zandvoort, heeft geen locaties waar zoveel mensen... Voor, uh, voor een zakelijke marktactiviteit kunnen komen. Dus ik denk dat het dorp daarvan profiteert, de horeca daarvan profiteert, de hoteliers daarvan profiteren. En op sportief vlak staat er gewoon, na de grote verbouwing in 2020, staat er denk ik gewoon weer een zeer modern circuit wat de komende jaren weer vooruit kan. Uh, je hebt dat wel eens ergens bij een landelijke uh, sportzender genoemd, Future Proof. Ja, uh, yeah, future proof en dat is ook echt zo. Hè. En nogmaals, als ik terugkijk vanaf uh, begin 2018, toen zaken echt concreet begonnen te worden, uh, waar we nu zes jaar later staan, uh, dan, dan is dat in een tempo waar andere bedrijven misschien wel uh, 15 of 20 jaar over doen. Dus we hebben ook steeds de bereidheid getoond om te investeren, niet alleen in de circuit, maar daarmee ook in Zandvoort. En we willen graag die voortrekkersrol vervullen in Zandvoort. Ik denk dat iedereen daarvan mee kan profiteren. En belangrijk nog, eh, belangrijker nog is dat wij door die voortrekkersrol ook gewoon laten zien wat er allemaal mogelijk is in Zandvoort. Hè. Dat Zandvoort echt weer gewoon de iconische badplaats is die het eigenlijk al die jaren is geweest. Uh, ook dat Zandvoort ook durft te dromen en durft te investeren. En als we dat met elkaar de komende jaren blijven doen... dan ontwikkelt Zandvoort zich ook gewoon... als een van de meest toonaangevende badplaatsen. Daar ben ik van overtuigd. Oké, okay, dankjewel Jaap voor je bijdrage. Jaap, die stond op het circuit. Gelukkig had die Robert van Overdijk, de algemene directeur... aan de microfoon gekregen, Richard. Ja, zeker. Nou ja, mooi verhaal natuurlijk. En een mooie uitbreiding... Die uh, pitstraat en het uh, pitcomplex. Daarboven ja, ook hè, gigantische zalen waar allerlei uh, zeg maar bedrijven ook uh, bijeenkomsten kunnen houden en dergelijke. Ja, als dus, ik die uh, aantallen hoor van uh, Robert, dan uh, als ik even goed heb geteld... dan komt, kan hij iets van 12, 13, 1400 man in die drie lounges alleen al uh, kwijt. Dat bedoel ik. Dus, nou, dus nou, dat was eerst zo uh, anders. Uh, ja. dus. Nee, dus helemaal feestje vieren in, in Zandvoort, dan kunnen we daar terecht. Oké, okay, ja. Het, uh, het 35-jarig bestaan van uh, deze radio bijvoorbeeld. Kijk, toch kunnen we heel Zandvoort uitnodigen. Zeker. Nou, dankjewel uh, ook uh, jij voor uh, je bijdrage. Straks het uh, weerbericht. Je vertel, vertelt er nog niks over. Uh, nee. waarschijnlijk. Nou, een beetje nat. Een beetje nat. Oké, okay, of twee platen weten we meer. I know Take it to the floor now, woo! <laughs> There's Ooh. a tornado I'll be damned oh. if I cannot dance with you. Come pull some slick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real life ho. Ik ben kan dansen me, honey, too. It's a real live boogie en een real live hold-down. a kom take it naar de flow, nu. Take it to the flow, nu. Oops. To the flow, nu. En dan maakte Beyoncé hele mooie muziek. Country-stijl. En dan uh, krijgt ze meteen over zich heen, hoor. Want uh, ja, een donkere zangeres die in één keer country gaat doen. Oh, dat kan toch niet? Blauwe kunnen natuurlijk. Uh, ze kan lekker doorgaan met uh, meer van dit soort singles als uh, Texas. Hold him. Het is uh, half drie geweest, uh, Richard. Het uh, weer. Ga je ons uh, verrassen met de Pasen? Uh, ja, het is mooi te oh, maar hoe je het bekijkt. Oh, Nou, één paasdag uh, is mooi en de andere is wat, uh, is wat nat erop. Het is nu ook niet helemaal super. Hè? We hadden een uh, historie dat het altijd mooi weer zou zijn uh, als we nu uh, deze uitzending maken, maar opnieuw uh, is het bewolkt. Helaas, helaas. Dus, uh, ja. Oké, okay, nou het weer van uh, de komende dagen. Op deze zaterdag is het eerst bewolkt en op veel plaatsen valt wat regen. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar lokaal is het wel een bui mogelijk. Er staat over het algemeen weinig wind en het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft op veel plaatsen droog en met weinig wind koelt het af naar 6 graden. Morgen eerst pasdag is er een mix van zon en wolken. En het blijft droog. Kijk, dat is uh, goed om te horen. En er waait een zwakke oosten- tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 14, 15 graden. En daarmee is het zacht voor eind maart. Kletsnatte paasmaandag. paas maandag. Maandag tweede paasdag is het bewolkt en er valt geruime tijd regen. De wind waait uit het westen en is meest matig van kracht en het wordt niet warmer dan 11 graden. Dinsdag valt er ook af en toe regen, maar in de middag breekt ook de zon door. De westenwind is meest matig en het wordt 12 graden. Ook woensdag overheerst de bewolking en valt er af en toe regen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 13 graden. Donderdag is het bewolkt en lokaal op wat regen na is het op veel plaatsen droog. De zuidwestenwind is meest matig en het wordt een graad of 13. Oké, okay, nou best lekker. Dankjewel Richard voor het weer voor de komende dagen. Rico Schreuder die heeft dat voor ons opgesteld www.ricoweer.nl als je meer wil lezen over het weer. Wij hebben de single van Noah Keyen. Like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 Uit de top 40 van dit moment. Noah Kay en Stick Season. Zandvoort voor jou. Ja, heb je gekeken afgelopen donderdag. De Passion. En een plaat die eigenlijk altijd wel uh, gebruikt wordt uh, in de Passion. Dat is deze van Frank Boeja. Zwartwits. Hij daar. In de stad, s'avonds laat Tot aan de overkant Zag hij ze staan Iemand riep, je hoort niet bij De straat, op weg naar het plein. Een taxi, Er is te laat, Er is voorbij. Wie de bloed op de op donderdag weer een hele mooie editie van The Passion op tv. Hebben we weer van genoten, hè Richard? Zeker, ja. Ik vond het, uh, ik vond het deze keer heel, heel mooi. En ook wel weer heel anders dan andere jaren. Ja, is ook zo. Ook een beetje voor een breder publiek had ik het idee. Ja, en ik vraag me af. Heel veel nummers kende ik niet. Zouden die speciaal ook voor The Passion zijn geschreven, of nou, de, de, nummers. de meeste zijn uh, wel uh, bekende nummers. Ja, de, maar mel zo, de, zo de melodieën zijn uh, vaak ja, bekend. Ja. Zo verbouwd mm. dat je het uh, soms uh, niet meer herkent. Maar deze hè, van uh, Zwart-Wit van Frank Boeien. die, ja, was, die uh, haal je er uh, ja. natuurlijk uit. Hè. Denk niet wit, denk niet zwart. Ja, dat gebruiken ze altijd uh, zeg maar bij de Passion. Ja. Nou, we hebben nog wat uh, Zandvoortse berichten. Ja, het wordt uh, wat drukker in het N.A. Hotel... Want er gaan 15 statushouders gaan daar uh, tijdelijk wonen. Vrijdag 29 maart heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... de burgemeester meegedeeld dat vanaf 30 maart 30 statushouders... in het NH Hotel Zandvoort worden geplaatst. Statushouders zijn mensen die met succes hun asielprocedure hebben doorlopen... en een permanente bedrijfsvergunning hebben gekregen, uh, verblijfsvergunning hebben gekregen. Het COA heeft 15 kamers geboekt voor de duur van twee maanden met een optie op verlenging. Het college heeft gisteren de gemeenteraad geïnformeerd met een brief. En Rob, ja, het is natuurlijk vanavond zomertijd. He? Dus, ja, het gaat weer in. Ja. Dus zomertijd wel, ja. En Dat betekent dat de klok om twee uur uh, een uh, uur vooruit wordt gezet. En dan kunnen we allemaal een uurtje minder lang uh, slapen, helaas. Ja, nou ja, ik, ik leg er niet wakker van, Laat <laughs> ik het zou zeggen. Er staat gewoon een uurtje later op. <laughs> ja, ja zo, zo is het ook. Dus uh, vergeet het niet, hè? om uh, twee uur is het uh, in één keer uh, drie uur. En als we dan weer aan uh, eind van oktober zijn, geloof ik. hè? Dacht, uh, laat Ja, maar dat uh, is nog verder. Ja, dan, ga, dan gaan we weer naar de, de wintertijd. En dan moet je de klok weer uh, terugzetten. Want ik, uh, ik, had, uh, ik had deze wel uitgekozen trouwens. Maar ja, ik denk, oh, dan gaat hij precies verkeerd ja. om hè? met Turnback de Klok. het slaat wel een beetje op uh, de zomertijd? Aankomende nacht van twee uur is het in één drie uur. Ja, een lekker Turn Turnback de Klok, ja. Hier is je uh, weer Johnny H. Yes. See Fa fa fa, fa, fa, fa. Even wat Harry uh, produceren, Richard, met deze plaat. Heerlijk, hè? Ja, ik de vind het heerlijk, De talk, Talking Heads, uh, je weet wel ja. van uh, Slippery People, andere mooie platen. Heerlijke muziek om weer eens terug te horen op de Zandvoortse radio. Nogmaals, goedemiddag. Zandvoort, voor jou, we zijn er tot aan zeven uh, uur vanavond. En vandaag heel veel artiesten uh, die uh, langskomen. En uh, ja, we hebben er al uh, eentje tegenover ons uh, zitten. Of uh, bij jullie aan tafel, uh, heren. Oh, sorry. Ja. Ja, daar ben je. Ja, geef niet ik. Hé, <laughs> hey Fred. Jij bent er ook. Ja, ik ja. ben er ook. Ja. Ik, ja, ja. Ik, ik ga zo even die disco boord houden. Ja, oh toen, ja, fijn. fijn, fijn. Ja, toen kwam ik uh, Hilliante tegen. En die heb ik mee naar boven genomen. Kijk, ik, dat ja. doe je heel goed. Ik, ik denk, Liefst nou, toevallig langs. Uh, of sorry, zo. Uh. toevallig langs? Uh. Ja, ja, ja. Oké. Okay. <laughs> Hilliante, hey, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Le Leuk dat je er bent. Kan je de microfoon ietsje dichterbij je pakken? Dan uh, kunnen we je ja, nog beter niet. horen op de radio. <laughs> Geweldig. Oké. Okay. Okay. Zeg, ja, Fred heeft je uitgenodigd uh, voor uh, vandaag. Want uh, ja, je bent uh, lekker uh, bezig als uh, zangeres en actrice. Ja, klopt. Klopt. Heb ik sinds kort uh, dat ik dat weer ga oppakken... nadat ik een tijdje gestopt was, zeg maar. Oké, okay, en waarom was je gestopt? Um, ik had toen andere dingen die ik deed. De andere baan in de gezondheidszorg... En uh, ja, ik vond, ja, je wordt een dagje ouder en laat maar over aan de jongeren. Maar het ging te veel uh, bijten, zeg maar. Ja, je kan er veel te, veel te mooi voor zingen om dat te <laughs> laten zitten natuurlijk. Dankjewel. Ja, <laughs> ja. Nou, bloedkerp waar die gaan kan, hè? Juist. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, ook, uh, ook als actrice uh, ben je te zien in films, uh, in welke films zijn Klopt. Ik heb onder andere in Tuintje in mijn hart een rolletje gehad. Ik heb in de Surinaamse film Wieren, die ook genomineerd was hier voor een gouden kalf, heb ik een rol gehad. En nog in een paar kleine producties vanuit Suriname door buitenlandse regisseurs. Ja, want daar ben je wel erkend als uh, grote zangeres eigenlijk. Hè? Want daar ben je toch wel uh, behoorlijk actief geweest in Suriname. In Suriname, klopt. Maar ook op Curaçao en eerder ook in Nederland. Want ik ben sinds twee jaar gereëmigreerd, zeg maar, naar Nederland. Ja, ja, ja. Maar daarvoor was ik al bezig. En op Curaçao sowieso ook. Oké. Okay. Tien jaar gewoond. Aha. Dus ja, je houdt van de zon. Ja, <laughs> ik ben een tropenkind eigenlijk. Ja, ja. Hey, maar um, ja, je hebt het draad weer opgepakt. Uh, Teruggekomen naar Nederland. En, uh, maar ik, ik uh, zag ook een koffer uh, uh, een van de preeën. Klopt. Met een Regilio. Ja, dat is Regilio Glunder. Een, een Surinaamse... In Suriname noemen we dat een pokumati, een muziekvriend. Ja. We zijn al jaren samen bezig geweest in koren... want ik ben eigenlijk als klassieke zangeres begonnen. En heb dat later uh, een beetje veranderd zeg maar, naar jazz, blues, popmuziek... en zeker black uh, gospel. En met Regilio heb ik heel lang gezongen. En hij had plotseling zin om iets te doen samen. En toen okay. hebben we die gedaan. Nou, ja, want het is uh, ja, een prachtig over. Ik bedoel, hij is ook op de site te zien bij zfmartiesten.nl. Ja, zullen we hem ja. zo meteen even gaan draaien? We uh, hebben ja, meer, als, dus als, als jij hem bij de hand hebt. Ja, uiteraard, hebt uiteraard, alles, ja, uiteraard. Ja, Dat is een prachtig nummer. Gaan we zo dadelijk even draaien, ja, maar uh, praat er uh, nog even door. Ja, en, uh, nou ja, uh, het is niet uh, vanuit de kerk gezien, uh, uh, Regine Jong? Of, of nee, we zijn, okay. in klassieke koren zijn we begonnen samen. Okay. En uh, sowieso heb ik een christelijke achtergrond, zeg ja. maar. En hij is ook wel christelijk. En we vonden dat een prachtig nummer om samen te doen, want hij is een te gekke zanger ook. Okay. Dus en toen deden we die samen. Oké, okay, dus eigenlijk contact is ontstaan dus door het koor waar jullie in zongen, ja. zeg maar. Ja. En hij was de bas. Nee. Oh, okay. de, de, nee, hij is een tenor. Oh, oké. Okay. Ja, en hoe belangrijk is uh, jurypop, uh, Suripop voor jou? Ja. Ja. Heel belangrijk. Uh, ieder zichzelf respecterende Surinamer, om het zo uit te drukken. Die wil als zanger of zangeres aan Suripop hebben meegedaan. En ik had het voorrecht dat ik voor een te gekke Surinaamse songwriter... die jammer genoeg niet meer onder ons is... dat is Roy McDonald. Voor hem mocht ik tijdens Suripop twee nummers doen, waarvan één de tweede plaats en de andere de eerste plaats behaalde. En verder heb ik met Roy McDonald ook uh, heel veel opgenomen. En uh, ik heb ook een keertje mogen meedoen aan een internationaal songfestival op Curaçao, Curinfest. En ook daar heeft Roy McDonald voor mij de song voor geschreven. Dus uh, ja, Suripop is eigenlijk een deel van... van, van het begin van mijn internationale carrière, zeg maar. Heel belangrijk dus. Ja. En dat, uh, dat straalt ook door naar uh, Nederland toe? Yes. Ja. Ik ben hier gekomen, ooit eens. In 1999. En uh, daar heb ik toen ergens in 2000, begin 2000, kennis gemaakt... met de Black Gospel Music door een uh, workshop die ik deed bij Edith Kastelein. En met Edith heb ik vanaf toen constant meegewerkt... heb ik ook een tour meegemaakt naar New Orleans. En uh, vanuit de bezieling toen en het gevoel dat ik kreeg bij die gospelmuziek... ben ik toen ook een van de medeoprichters geweest... samen met Jennifer Siechem van G-Roots. En uh, ja, hier heb ik heel veel gedaan, sowieso met G-Roots. Dat was toen een trio... En met Edith Kastelein en het Gospelkoor hebben we zoveel grote dingen gedaan. Met Lee Towers samen, ja. met Frans Bauer samen. Dus uh, nee, het was een hele fijne periode hier in Nederland. Ja, nou we gaan zo meteen verder praten met ja. je, uiteraard. Maar eerst de plaat die we beloofd hadden hè, met, uh, met, met Regilio uh, ja. samen. Ja, Komt je aan tot aan het nieuws? Gaan we omdraaien.